Leiders van de Syrische rebellen hebben herhaaldelijk geweigerd naar een vredesconferentie te komen, tenzij president Assad eerst zou aftreden. Een eerdere Syrië-conferentie in Geneve in juni vorig jaar duurde één dag en er was geen enkele Syriër bij. De SP vindt dat de Tweede Kamer het abonnement bij Vodafone moet opzeggen, omdat onduidelijk blijft of het telecombedrijf al veilig is. Uit informatie van de Amerikaanse klokkenluider Snowden... zou blijken dat de Britse geheime dienst grote telecombedrijven... waaronder Vodafone, betaalt om klanten te bespioneren. Als een provider zo onder vuur ligt... dan moet je de samenwerking opzeggen, zegt SP-kamerlid van Raak. Vodafone is sinds 2010 via een openbare aanbesteding... de provider van de Tweede Kamer, het kabinet, de ministeries... en ook van provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten. Het weer bewolkt met langzaam wegtrekkende regen of motregen en minimaal rond 12 graden. Overdag afwisselend zon, stapelwolken en een enkele bui. Het wordt een graad of 17. Het weekend is droog met s ochtends kans op mist en s middags wat zon. Temperaturen tussen 18 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 He, nou staar ik weg. En dus nog steeds heb ik nog niet het volledige verhaal... van het patatje Kapsalon gehoord. Dus mocht je het kennen, de geschiedenis van het patatje Kapsalon... bel dan even 0800-1121. Of stuur een mailtje naar nachtzuster. Twitteren mag ook. Het dat is nog eens makkelijk te onthouden. En er is een Facebookpagina natuurlijk bij dit programma. Facebook.com slash En daar zijn ook... Oude uitzendingen terug te luisteren en dergelijke. Dat is ook uh, een stukje service naar de mensen toe. En de chat is te vinden op omroepmaxnl nachtzuster En dan gewoon even links de chat aanklikken. Nou, wat een mogelijkheden. Maar ja, het draait natuurlijk om de vragen en de antwoorden. En ook in deze uitzending zoeken we nog antwoorden. Zoals uh, bijvoorbeeld die vraag van Martin. Die belde over de vioolstrijkstok. Die is gemaakt van paardenhaar. En hij vroeg zich af of er nog andere materialen zijn... waar zo'n vioolstok van gemaakt kan zijn. Nou hoorden we al dat het ook van kunststof kan zijn. Maar daarover kun je nog bellen... mocht je verstand hebben van vioolstrijkstokken 0800 1121. Short wil dus weer de geschiedenis van het Patatje Kapsalon graag weten. Meneer Schellekes, die had een lang verhaal, maar om het kort samen te vatten... Radio Varna uit, als ik het me goed herinner, Bulgarije... die overstemt bij hem op één radio een lokale zender. En hij vraagt zich af hoe dat mogelijk is. En dan Tiffany, die had die vraag over haar. Uh, waarom groeit het bij de ene mens sneller dan bij de andere? En de vraag over de lichtflits in de kamer. Kan het zijn dat het iets is wat zij heeft gezien... omdat ze paranormaal begaafd is? 0800 1121 En Jap, die vroeg zich er zelf of schapen kunnen overleven... als ze door de mensen niet geschoren worden. Allemaal vragen die uh, nog een antwoord kunnen gebruiken via 0800-1121. Maar nu, op dit moment, is het 4 minuten over 4. En dat is traditioneel bij Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max. Het moment dat we een discoplaatje draaien. In dit geval Do It Any Way You Wanna van People's Choice. Het anyway geldt ook voor dit programma. Ja, laat maar even weten of je een antwoord of een vraag hebt op welke manier dan ook. Maar de makkelijkste is 0800 1121. René de Vries uit Delfzijl. Hallo. Goedemorgen, nachtegaaltje. <laughs> nou, dat is nog eens een mooie nachtegaaltje. Ja, Die had ik nog nooit gehoord. Nou ja, je bent nacht, dus nachtegaaltje. Je zingt erover, dus uh, het mag best. Nou, zeg het uh, dus. Ik wil eerst iets recht, recht zetten, eigenlijk. ja. Ja, er werd gezegd dat het programma vroeger bestond en dat werd verwerkt door Karel van de Graaf. Mm -hmm. Dat was Fred Oster. Ja, ook. Maar hou op, schei uit, dat programma heeft 30 jaar bestaan. Ja, ik ook wel. Ja, maar de, de, Fred Oster, Karel van der Graaf, uh, Aldit ja, het Hunkar, Hetty nou, Lubberding, was, Wim was, Richter... Ja, ja, hebben we allemaal het programma. Dat was ook eentje van de, van de eerste. Ja, helemaal van, uh, van echt uh, 30 ja, ja. jaar geleden. Nou, dan ja. is het niet over twisten met je. Nee, maar mag hoor. Ja. Vraag 2: ja. Paranormaal. Ja. Heel moeilijk om daar een definitie van te geven. Mm -hmm. Paranormaal is eigenlijk normaal, maar nou, bij de een beter ontwikkeld als bij de ander. Ja. Het, het, het is niet de Universiteit van Leiden, het zit in Utrecht. En oh. daar is het centrum van professor van Praag. Oh, van Praag. En daar heb ik dus nog een cursus gelopen in therapeutic touch. En daar kwamen dus veel kinderen die dus paranormaal begaafd waren. Onbegrepen door hun familie. Vaak wel opgewerkt door de moeder. En daar gingen die kinderen met hun moeder vaak heen. En werden daar behandeld en werden daar ook voor vol aangezien. Want die kinderen die hadden altijd een probleem. Ze werden nooit voor vol aangezien. En dat, dat, ze fantaseerden. Maar ze fantaseerden niet. Ze waren paranormaal. En dat is dus eigenlijk helemaal uitgegroeid... dat paranormale instituut... tot vele takken en veel faculteiten ook. Ik heb daar uh, zelf de, een cursus gevolgd... therapeutic touch. Wat ik moet zeggen zeer interessant vond. Maar het is altijd in, ja, in tegenspraak met de normale wetenschap... En dat maakt ook niet zelfs natuurlijk de, de normale wetenschap. Mm -hmm. Maar paranormaal is een verschijnsel wat vaak misbruikt wordt, laat ik het zo stellen. Maar als Allereen. ik je zo hoor, want de kinderen die werden behandeld... dan klinkt het alsof ja. het als een aandoening werd gezien. Nou, dat, ja, dat, het was niet zozeer een aandoening. Het was wel, zozeer, wel een aanpassing dat ze daarmee om konden gaan. En dat ze dat, dat, dat, dat, dat konden verwerken en ook... Niet altijd mee te koop lopen, want je kunt wel zeggen ik ben paranormaal begaafd en er gebeurt iets. Maar ja, toen maar, dat was met dat vliegtuig ook zo. Dat vliegtuig wat op de bijlmaneer gestort is. Ja. De, steward, de vader van de stewardess die daarbij omgekomen is. Ja. De vader zegt: ga daar niet mee met dat toestel, ga daar niet mee. Mm -hmm. Maar ja, waarom zou ze niet meegaan? Omdat vader dat zegt. Dus ze gaat toch mee. Het is, het is heel moeilijk, je kunt er heel weinig mee doen. Met dit soort zaken. Nou ja, maar dat is, dat is precies uh, het probleem natuurlijk. Want van de 8000 keer dat iemand tegen iemand die gaat vliegen zegt... van, oh, ik heb er geen goed gevoel over. Gaat ja. Het, ja. Gebeurt ja. het natuurlijk ook één keer dat er inderdaad ja. iets gebeurt ja. tijdens zo'n vlucht. Ja, ja. ja maar dan, is, dan, dan praat je over de waarschijnlijkheid en over, de, over het voorkomen van. Maar paranormaal is, zou dus één op één zijn. Mm -hmm. Maar goed, Thomas, daar, daar wil ik ook niet over met jou twisten. Er was nog iets waar ik eventjes op terug moet komen. Ja. En dat is dus de, de, aarde, de aarde en de zon. Waarom het dus in de zomer warmer is en in de winter kouder. Ja. En die, vra, die vraag is eigenlijk helemaal niet goed uit de verf komen. En ik zal het proberen, maar het is heel moeilijk om dat met woorden weer te geven. De zon die staat. Bij, de aarde draait om haar as. Ja. De aarde draait in één jaar om de zon heen. En de aarde draait om de zon heen in een vlak waarbij de zon 23,5 graden in, in scheef staat ten opzichte van dat vlak. Dat betekent als je aan de ene kant staat, er is niet eens een cirkel, er is een, een, een, een, een, een, een, een, geen zuivere cirkel. Er zitten twee punten in, Het is een ellips... Als hij dichtbij staat in het perihelium. Nee, in, ja, in het perihelium staat hij dichtbij. En hij staat bijvoorbeeld. <coughs> met het noordelijk halfrond naar dus de zon toe. dan draait hij om zijn as. Maar dat noordelijke halfrond blijft dus vol belicht. Omdat die as van die zon. naar de 23 graden staat. Ik, ik, ik hoop nou dat, dat... Connie de Graaf dat allemaal nog begrijpt. Ja. Ja, als hij aan de andere ja. kant van, het, van de ellips staat, dan staat hij 66,5 graden En dan heb je dus de zuidelijke kant, die dus belicht wordt. En de zon draait steeds maar om zijn eigen as. Ja. Dat is dus het verschijnsel wat zomer en winter heet. Heel simpel. Heel simpel. En die, die zon, die, wij zien die zon steeds tussen die, tussen die kringen. En de noorderkring, noorderkring en de zuiderkring. Zodra hij boven de noorderkring staat... heb je eeuwig zomer op de Noordpool. Zodra hij onder die kring staat... dus minder noordelijk dan 66,5 graden... Ja. dan heb je zomer. Ja. En zo is het aan de zuidkant ook. Ik hoop dat het een ietsje duidelijker geworden is. Maar de vraag begon heel vreemd met... ja. Hoe komt het dat de zon zoveel licht geeft? Nou, daar heb ik niemand over gehoord. Nou, meer zoveel, zoveel warmte. Ja. ja, en maar waardoor geeft die zoveel warmte? Omdat het een kernfusie is. Het is een kernfusie die eeuwig doorgaat. Of eeuwig niet, maar die, die, die stort een keer in. Die zon die wordt een keer. Die, die stort een keer helemaal in. Maar daar is in 1919 al ontdekt door een meneer Fermi. Twee Italianen die liepen daar. Studenten en die kwamen tot die conclusie. En die zon die is dus duidelijk een kernfusie. En ik wou dat wij op aarde een kernfusie konden maken. Dan was onze energiebehoefte vast ten alle tijden opgelost. Nou ja, het zou niet prettig zijn als de aarde op dezelfde manier functioneerde als de zon. Nee, maar we moesten zien dat we een kernfusie krijgen. Een oh. koude fusie. Ja. Want een warme fusie is zo heet... <laughs> Dat hij geen bodem kan hebben. Dat hij dwars door, door de grond heen brandt. Ik zit nog... Ik zit, sorry hoor, maar ik zit ondertussen nog een beetje te piekeren... over dat verhaal van Tiffany. Met die ja. paranormaliteit. Para, ja. para, paranormaliteit. Oh ja, over die lichtflits. Ja, want je ja, hebt natuurlijk... Lichtflits. Ja, dat is waarschijnlijk niet eens iets paranormaals geweest. Dat is waarschijnlijk... Ja, ik ben er niet bij geweest, maar... Dat is waarschijnlijk een flits geweest... Die, ten opzichte van, ten, die door een lading in haar hersenen teweeggebracht is. Oh. Een, een lichte elektrische aanval bijvoorbeeld. Dan heb en... je dat ook. Dat gebeurt bij veel mensen. Maar ja, haar vraag is terecht... en dat is hetzelfde verhaal natuurlijk als bij, die, bij dat vliegtuig... Uh, waar je het net over had. De vraag is, wanneer weet je of iets een paranormale uh, ja, ontvangst is? Of wanneer het iets normaal verklaarbaars is. Wanneer weet je dat? En nou, nou is Tijdens dit programma is er op SBS altijd zo'n um, zo'n paranormale toestand... dat je kunt ja, bellen met ja. vragen en dan zitten er mensen die ja, paranormaal... Ja, ja, ja, ja. Laten we die even bellen dan, want het is even kijken. Dan krijg je geen pa paranormale antwoorden. Dat is eigenlijk meer commercieel. Ja, dat is, ja, dat is het ook. de levenslijn van Astro TV. Kijk. Ja, nou, dat is, dat is commercie. En dat heeft niets met paranormaal te begraven. Eén, als u persoonlijke met korte en lange termijn prognose wilt beluisteren. Die paragnost Sonia Pereira voor u heeft opgesteld. Ja, oh. twee, als u uw prognose wilt ontvangen van een van onze spiritueel specialisten. Die op dit ja. moment live voor u klaarzitten. zitten. Ik wil er voor, voor dat geld ook nog even. terug naar het hoofdmenu. Twee, ik doe een twee. Toch, toch okay. even checken, toch? Ja. Ik herhaal. Maak uw keuze uit de volgende twee opties. Kies 1 als u uw persoonlijke korte en lange termijn prognose wilt beluisteren. Die Paragnost Sonia Pereira voor u heeft opgesteld. Nee, 2. Als u uw prognose wilt ontvangen van een van onze spiritueel specialisten. Dan moet ik geloof ik eerst sterretje 9 doen, want anders dan pakt hij hem niet. Wacht even hoor. terug naar het Kan in mijn telefoonsysteem niet een tweede. Dat is een vorm van geld winnen. Ja, dat heeft is het de ook. de ja. Ik herhaal. Ik herhaal niet. Even kijken, doe ik sterretje 9... en dan een 2. Kijken of hij het dan doet. Mm -hmm. mevrouw is te stil van. Ja, moeilijke vragen worden die beantwoord voor dat. Heeft u vragen over de levensfase waar u nu in zit... of bent u nieuwsgierig hoe uw leven er in de toekomst uit komt te zien? Komen er veranderingen op het gebied van liefde, werk, relaties... andere zaken? Onze spiritueel specialisten zitten nu voor u klaar... Ja. voor het geven van uw persoonlijke prognose. Ah. No. Er zijn op dit moment minder dan één wachtende... Oh. beschikbare agent. Kijk. Ja, nou, tijd zou je. niet meer dan acht minuten mogen bedragen. Oh. U wordt zo doorgeschakeld. Wat was het ook Tijdens weer per minuut? Laten wij een aantal consulten horen uit onze live-uitzendingen. Oh. U staat nu in de wacht. Oh. Terwijl u wacht, hoort u consulten uit onze live-uitzendingen. Oh. Zodra een adviseur beschikbaar is, wordt u doorverbonden. Hallo met Sonia. Dag Sonia, Dag. je spreekt met René. U wordt doorverbonden met een adviseur. Oh, dat dat de deed de je goed, René, doorveren. maar we, we zitten doorveren. nog te luisteren naar oh, dingen die die uit de uitzending. Ik van die mensen. Vreselijk, hè? Die besodemieten de boel, ja. op een geweldige manier. Nou, ik vind wel dat je dat goed in de smies hebt. Ja, oh, ja dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk. Wordt er doorverbonden. Wat krijgen we nou? We worden doorverbonden. Het wordt gezellig met jouw nachtergrat. Ja. Het wordt gezellig. We hadden een vraag namens Tiffany, René. Ja, doe maar. Het ja. kan even duren hoor dit. Hoeveel zijn er? Hoeveel per minuut? Moet ik daar betalen? Nee, joh, natuurlijk niet. Je bent niet bepaald helderziend hè, nee. Nee, ik hoor dat niet. 90 cent per ja. minuut, joh. Ja. En maar overgaan die telefoon, want je denkt: ik hang nu niet op de telefoon, het gaat nu over. Ja. Hm? Mm -hmm. Kijk, is vast weer een keuze op het menu? Ja, kom straks of, weer terug. We zijn niet thuis. Ik zit, mijn tellertje staat nu al Nee, maar ze weten dat we bellen. Ja, maar dacht je dat? Ze in ja. een toilet of zoiets. Nee, maar dat voelen dat ze niet... aan, toch? Nou, ja, dat zou, ja, dat zou wel moeten. ja, dat zou wel moeten. Even kijken, want nu is opeens, hoor ik opeens niks meer. Ja, nee, dat is niets. Nou, maar dat is, nou, dat dat, is, maar dat is goed goed raar. Hangen ze ons nou op? Ik bel nog een keer. Nou, Zijn ze nou dat, helemaal dat betoeterd? Het is normaal dat het... Kritische vragen gesteld Nee, maar ik worden. wil helemaal geen kritische vragen stellen. Ik wil gewoon weten of de lichtflits van Tiffany iets paranormaals oh, is of niet. Cent per minuut. Ja, daar zijn Een die cent mensen cent. toch voor? Ja. Tot verdorie Potverdorie, 6,30 euro betaald hangen ze op. Ja, ja. dat kan niet. Nou, het gaat ja. om die 6,30. En dat Mag... gaat jou op het programma. Oh ja. de volgende twee opties. En Met al die bezuinigingen op de publieke omroep krijg ik hier wel klachten over natuurlijk. Dat valt al mee met die bezuinigingen. Nou René. nee. heeft opgesteld. Ja als u uw prognose wilt ontvangen van een van onze spirituele. Ze moet weer sterretje negen. Opnieuw. Ja tuurlijk. Ja nou en dan iedere keer weer opnieuw en dan iedere keer weer niks. Zullen we toch niet iedere keer ophangen? Ah, jij moet ophalen, Anders dat beetje bezuinigingen vind ik dat jij op moet hangen. Nee, ik wil het nu. Ik wil de antwoord hebben van een paranormaal deskundige. En andere zaken. Dat zijn toch geen deskundigen. Veel <laughs> specialisten zitten nu voor u klaar voor het geest van een Nog één keer. Er zijn op dit moment minder dan één wachttijd. Minder dan één. Dat zijn er nul, hoor. De is nul. minder dan één, is nul. mogen bedragen. U wordt zo doorgeschakeld. Ze kunnen wel in de toekomst nee, kijken, nee, nee, maar rekenen... ...laten wij een aantal consulten horen uit onze live-uitzendingen. Ja. We zijn net niet thuis. We zijn niet thuis. Terwijl u wacht, hoort u consulten uit onze live-uitzendingen. Ja. Zodra een adviseur beschikbaar is, wordt u doorverbonden. Hallo met Sonia. Hoi. Hallo, Hi, u spreekt met Hi, Sonia. Hallo, nee, Estrella. wordt Estrea. doorverbonden met oh. een adviseur. Oh, dit een is nog steeds geduld, Een ogenblik geduld, alsjeblieft. Een ogenblik We worden doorverbonden, ja. René. U wordt doorgeschakeld. Komt er nog een uur bij te pas ook. Dat is bij de kapper. Is u daar? Is u daar? Moet ik dat nou zeggen of moet jij dat? Ja, zeg jij het maar. Ja, nou. Ja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, ze kennen wat. Ze kennen me wat. Niet thuis. Nee, ja, dat kan toch niet? Ja, natuurlijk wel. Dat past niet. Dat Deze tijd is niet... is die voor hun niet erg... erg exportabel. Ik zit nu op 13,20 13 euro. Dan gaan ze slapen, dan hebben ze weer... Een... Maar dan zet dat je toch je, je antwoordapparaat mee. uit? Ja, maar dat, dat vergeten ze dan... Oh. <laughs> ik heb die mensen niet zo hoog in het vader, of heb je wel door? Nou ja, een beetje terecht is het ook wel. We worden gewoon weer van de lijn afgegooid. Ach ja, dat heeft, geen zin. dat heeft geen zin. Maar dan heb ik dus een 13,40 euro uitgegeven aan de paragnostelijn ja. van SPSS. Ja, ik heb je het zo afgeraden, meis, met die bezuinregelen, om dat niet te doen. Het is ook zo, maar ik moet dit gewoon uit mijn eigen zak betalen, hoor. Nou, dat, nou, dat moet je zorgen. Dan stel ik daar een lunch tegenover. Ah, dat is heel erg lief, René. Maar ik kan, ja. ik kan je vertellen, het was het me wel waard. Dit stukje journalistiek nou, onderzoek naar de Groningen. werkwijze dat, van. De... Dat doen we in Groningen. Of in het dat wat je wil. Oh, je bent nog steeds de lunch aan het plannen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lijkt je dat niet leuk. Ja. Nou ja, ik, uh, ik denk er nog even over na. Ik kan niet in de toekomst ja, kijken, René. Goed idee, ja. Maar ik weet niet of ik, uh, of ik van mijn vriendje met een vreemde meneer mag lunchen. Moet je horen, er is geen. Ik ben van bouwjaar 32. Dat oh, dat is geen dreiging. Ja. Nee, dat is nee, waar. Voor jou niet. Voor maar jou niet. We, wat er ook gebeurt, René, we hebben altijd ons gezamenlijk avontuur met het bellen naar de SBS paragnoste Specialisten-toestand. Dat weten we nooit meer. Nee, dat hè? Dat is, het heeft een diepe indruk geen achtergelaten. Nooit meer. Ja. Nou, nee. uh, heel erg bedankt. Gedaan. we hebben ons best gedaan. Ja, precies. En, uh, we zijn niet verder gekomen. Nee. Uh, Van Praag Instituut in Utrecht. Als je op Google kijkt, dan vind je veel informatie. Kijk, dat is al een stuk nuttiger dan de hele ja. afgelopen vijf minuten pogingen om iemand te bellen. Dankjewel, René. Vraag gedaan. En succes. Da ja, dat zal Vanhoor. wel lukken. Ik zie het opeens heel duidelijk allemaal. Hey, Lee Towers op Radio 1. I can see clearly now. See clearly now the rain is gone I can see all obstacles in my way Gone out the dark clouds that hidden me blind It's gonna be bright It's gonna be a- break. We'll be Was Lee Tower en die zag het allemaal heel duidelijk. Clearly Hij zag alleen een zonnige dag. Ik weet niet of we dat ook waar kunnen maken op de vrijdag. Hans de Vries uit nacht. Goeienacht. Goeienacht. Dag. dag. Um, Hans, zeg het eens. Nou, het gaat over het patatje kapsalon. Ogenblik oh. geduld, alstublieft. Hans, één seconde hoor. Ik probeer het nog één keer ondertussen bij de... Bij de paranormale lijn. Hallo? Oh, als ze nou weer ophangen... Ik word er echt gek van. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze gewoon... die telefoon over laten gaan... en dan gewoon ophangen na 12,40 euro. Dat zit me dan een beetje dwars. Sorry hoor, Hans. Het is de specialistenlijn van SBS. Nou nee, hoor. Verstaat je, joh. Hm? Verstaat je? Versta je niet. Hoppakee, worden we gewoon weer afgegooid. Het is toch schandalig. Sorry Hans, uh, je belde. Vertel eens. Het patatje kapsalon. Het patatje kapsalon. Ja, laten we overgaan tot de wat aardzere zaken. Ken je het verhaal? Ja. Uh, ik heb het verhaal gehoord... dat er ooit een keer in uh, Den Haag... een uh, zwarme zaak zat naast een kapsalon. En dat iemand van die kapsalon... dan een patatje kwam bestellen... Ja. En dan bestelde die uh, frietjes. Daar deed ik dan saus overheen. Ktoflooksaus en uh, uh, sambelsaus. Mm. Dan ging daar zo bovenop een laagje zwarma-vlees. Uh, ja. Dan ging daar overheen een plakkaas. Ja. Dat ging in de oven op 230 graden voor een minuut of vier. En dan kwam die eruit en dan deed ze er sla bovenop met komkommers Voor de en gezonde touch, ja. En uh, blokjes tomaten. En dat is een broodje kapsalon. En, uh, maar in Den Haag zouden ze gezegd hebben... Doe mij ook maar zo een van die kapsalon... Ja, ik, ja, maar ik ken het verhaal van dat ze van die kapsalon... dat ze iedere keer dit specifieke recept kwamen bestellen. En dat ze dus op een gegeven moment alleen nog maar binnenkwamen en zeiden... ja, doe maar een kapsalon. Van, ja, van de bestelling is... van de kapsalon. En dat het uiteindelijk in deze samenstelling ook op het menu gezet is als zijnde kapsalon. Ja, het staat nu alleen nog maar uh, in de totzaak. Capsule groot en capsule klein. Ja, je kunt ook nog een grote capsule dus bestellen, ja. Ja, ja van 5,50, dat is een kilo Ach, ik moet er toch niet aan denken. Dat is een hele grote bak. Dan moet je met de hele capsule goed honger hebben, toch? Ja, dan, maar je krijgt er een vorkje bij en Oh, gelukkig! Kieskies, ja. <laughs> nou, dat scheelt een hoop, uh, ja. Waar dat ik wel in geïnteresseerd ben, dat is de geografische verbreiding van de kapsalon. Ja, waar, waar in Nederland hier... kent men de kapsalon? Want zelfs in Kampen verkopen ze inmiddels de kapsalon. Oh, maar Echt? ook hier zo in, in heel Rijnmond en uh, Hellevoet en Spijkenis. Dat is mooi. We doen eventjes een, uh, een geografisch. Zoeken we eventjes uit waar in Nederland inmiddels de kapsalon verkocht wordt. In Den Haag natuurlijk zo, in de hele regio Rijnmond. Den Haag, ja, Rijnmond. Zeg maar. Nou ja, in Kampen, dus helemaal ter hoogte tussen Zwolle en Flevoland. Zeg maar. Daar wordt die al verkocht. Dus als mensen even door willen geven via Nachtsus de op max.nl. Of, uh, of bellen 0800 en Waar de kapsalon wordt verkocht inmiddels. bij de. Dat is toch wel leuk om eventjes uit te zoeken, hè Hans? Ja, dat vind ik leuk. Nou, gaan we doen. Dank je wel voor je bijdrage. Uitstekend. nacht. Nog een prettige avond. Hetzelfde dag. Doei. Paul Wieshoff, goeienacht. Nee, het is Paula Lumière met de Paranormale Lichtlijn. Ah, Paula Lumière, oftewel Paul het Lampje. Licht. Paul het Licht. Dit gesprek kost 99 euro per minuut, plus het gebruik van de kosten voor uw mobiele telefoon. Maar, en dan moet jij het dan betalen of moet ik het betalen? Nee, wat denk je, Astrid? Jij moet het betalen. Oh ja, ik moet het natuurlijk betalen. Maar dan ga je me nu wel antwoord geven op de vraag... of uh, de lichtflits van Tiffany een paranormaal verschijnsel was of niet? Ja, nou, zal ik het serieus benaderen... in plaats van uh, uh, uh, ja, dat, dat, dat jij nu aan de telefoon hangt en niks hoort? Ja, doe maar. Um, de, het is natuurlijk nooit wetenschappelijk bewezen. Er is wel onderzoek naar gedaan, naar dit soort verschijnselen... En dat is nooit bewezen. En uh, ja, sommige mensen zien, zien lichter. Sommigen uh, uh, zien een beetje, be be be beetje stoffig iets, een beetje wazig. Uh, en die, zien, ja, die denken dat het geesten zijn. En, en anderen denken weer dat ze niet alleen zien, maar ook mee kunnen praten. Nou ja. Maar uh, kort samengevat, je weet het nooit zeker... Nee, je weet het nooit zeker. En uh, wat wel zeker is, hmm. is dus uh, als je als je regelmatig lichtflitsen ziet, uh, bij uh, gewoon normale waarnemingen, zeg maar, dat je dan even naar de oogarts moet, want dan uh, kan het echt een oogziek zijn. Ja, ja je kunt natuurlijk uh, er zijn sowieso denk ik al twintig redenen te bedenken waarom je een lichtflits ziet, ja. Ja, een een ja, goed, maar dan, ik, dat kan me ook met vliegtuigen, met verkeer te maken hebben. En, uh, maar ik denk niet dat ze dat bedoelt, uh, die, uh, die Tiffany. Nou ja, maar het zou natuurlijk kunnen dat je het gewoon zelf niet weet en dat je je afvraagt waarom het is. Nee, nou ja, goed, ik zou in eerste instantie dus die ogen laten kijken. <laughs> ja, nou ja maar als je één keer een lichtflits ziet, dan zou ik nog even afwachten of het chronisch wordt. Toch? Ja, nee, ik bedoel, als je dat, als je dat regelmatig hebt. Ja. Dat is wel bekend fenomeen van bepaalde oogziektes. Ja. En, uh, en voor de rest, uh, ja, ik heb nog nooit uh, bewezen gezien dat door het zien van lichtvlies uh, iets te maken heeft met, met waarnemingen van geesten. UFO's worden erbij genoemd, hè? Dus van alles en nog wat. En, uh... ja, ik vind wel altijd, ik begrijp de gedachte wel... maar uh, als je heel graag zou willen dat iemand die overleden is, contact zoekt... maar ik denk dan altijd, zoek dan op een wat praktischere manier contact... dan een lichtflits in de kamer. Maar ja, dat zal dan wel niet mogelijk zijn. Het zal wel een slechte verbinding zijn. Oh nou ja, jongen, nou. je, hebt, je, hebt, je hebt precies ook het rode verhaal van als, als iemand overleden is... dat dan de lampen gaan knipperen. En dat, dat, dat dan zou ik uh, zeggen van, kijk eerst eens of de... Of de stekker er goed in zit, in de lamp. Ja. En, uh, maar misschien is het ook wel zo. Kijk, het is net wat je zelf gelooft, hè? Ook. Is ook zo. Zeg, um, uh, heel eventjes, uh, Paul La Lumière. Ja. Um, heb je enig idee waar Dedemsvaart ligt? Dedemsvaart? Ja, dat... dat, dat ik dacht, bij, bij de bij rente uh, waar de Weekamp zit, dacht ik. De Weekamp zit in Zwolle, toch? Pasvol is het dan, dacht ik. Ja. Oden oh, oh, dan is het vlak in de buurt. Dedemsvaart, daar verkopen ze namelijk ook het, de kapsalon in de snackbar. In Barneveld verkopen ze ook de kapsalon in de snackbar. En eens even kijken. Leeuwarden ook. Helemaal in Leeuwarden. Sowieso. Zo, zo. Verkopen ze het. Het is wijdverbreid hoor, inmiddels. Nou ja, het is ook een luxe gerecht, hè? Een luxe gerecht en dus wijdverbreid door heel Nederland. Nou ja, dat. Nee, maar uh, het is, er zit zo'n beetje... Uh, weet je eigenlijk wat het is? Ja, dat heb ik net. Ik heb net het hele recept gekregen van Hans de Vries. Uh, patat met knoflook en saus en dan vlees en dan kaas. En dan nog wat sla. Nou, het is, nee, het is zo'n beetje 100% olie. Ja, het klinkt niet heel gezond. Zeer ongezond. Ja, ja. nou goed. Uh, dankjewel, Paul. Oké, okay, prettig. Uh, ja, nou ja, het is uh, okay, prettig. Genade. Wat zijn de kosten van dit gesprek nu? 99 euro per minuut. Ja, maar hoeveel minuten hebben we gesproken? Nou ja, dat zie je op de factuur. Hè? Dat die zie ik op die de die factuur. Die... Nou, dankjewel, Paal. Ja, Goedendag. Hey. Bram Willems, goeienacht. Goeienacht. Zeg ik het eens. Voor de... goeienacht, goeienacht. Hey, Ik bel voor de, voor de kapsalon. Ja. Uh, ik denk namelijk dat ik het... Uh, het uh, de echte oorsprong weet. Um, de... De pest is alleen dat ik niet meer precies weet welke kapsalon um, en welke shawarma tent het waren. Maar ik heb het verhaal gelezen in de 010-uitgids ja. um, die hier in Rotterdam uitgegeven wordt. Ja. En daar stond een aantal jaar geleden, um, ik denk een jaar of zeven geleden, stond daar een test in van verschillende kapselons in de stad. Ja, en die, die test die werd gedaan door de uitvinder van de kapselons. Maar wacht heel uh, even. Hebben we het nu over een test van van waar je je haar laat knippen? Of een test van kapselons van, van, van het recept van, het, van, van de, van de, van de calorieënbom, zeg maar? Ja, ja, ja. De, de, de aderdichtslippende. Ja. ja. Nee, daar hebben we het over. Oh, oké. Okay. Dus ze ja, hebben gewoon de, de ja. verschillende kapselons getest al. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dat klopt. Ja. Um, wat, de, uh, wat er toen in het krantje stond, yeah. is dat de, uh, er was een man in Rotterdam-West. Dat weet ik nog. Yeah. Um, en het is, het is geen geheim welke kapsalon dat was. Dat valt allemaal terug te vinden. Maar um, wat uh, het verhaal is, dat hij vaak avonduren moest werken. Yeah. En dus was om bij eettenten um, in zijn straat of ja, binnen loopbereik... Uh, daar eten te halen. Uh, dus dat werd de ene avond werd dat een pizza, de andere avond een shawarma... de andere avond een patatje en, en dan weer een pizza. En op een gegeven moment was hij daar klaar mee... en is hij naar de shawarma-tent bij hem, volgens mij, om de hoek gegaan... en heeft hij gezegd, weet je wat, pleur alles in een bakkie, ik vind het wel best. Ja. Um, dat is gebeurd. Dus daar ging friet in, daar ging uh, shawarma of kebab, weet ik niet... Eh, daar ging eh, knoflooksaus, een beetje sambal. Uiteindelijk ging daar wat sla op. Nou ja, dat ging allemaal in een aluminium bakje. Dat ging de oven in. Yeah. Eh, dat kwam de oven uit, er ging wat sla op. Die man die eet dat op en die komt erachter van... Attennoe, dit is lekker. <laughs> dit is erg lekker. En die gaat dat vaker bestellen. Yeah. Wat er toen in de krant stond, is dat... Um, uh, later een vriend van hem heeft bedacht... dat er nog kaas opkoest... En zo is de kaas erop gekomen um, en waarom dan dat ding de kapsalon heet is dat hij dat ding vaker bestelde maar op een gegeven moment ook klanten van hem dat ding liet bestellen en dat hij dan zei van ja zeg maar dat het voor de kapsalon is, nou, ja. volgens mij ken je dat verhaal, ja. uh, dus dat oh ja één kapsalon komt eraan. Ja, precies. Ja. Ja, en daar is het automatisch de naam kapsalon dus van gekomen. Juist, ja. En wat ik nu ook vaak hoor is dat mensen zeggen patatje kapsalon. <laughs> ah, dat, is, dat is onzin hoor. Dat hoor je in Rotterdam. Hoor je dat niet? Ik hoorde net ook iemand zeggen dat het uit Den Haag kwam. Mm. Fout. Rotterdam West. Ja. Um, maar een patatje kapsalon, dat is dubbel op. Oh ja, natuurlijk. Is, ja. Nee, het is gewoon een kapsalon. Je bestelt een kapsalon. En ik hoor van Eline via de chat nu... Uh, dat het, het, even kijken, het was dus... Het, het draait allemaal om de Rotterdamse kapsalon Tati... aan de Schiedamse weg En de ja, Swarmazaak ja, ook... El Aviva. Dat ook. Uh, klinkt, uh, ja. Klinkt geloofwaardig, ja, ik, hè? ik ben het ermee eens. Ja, zeker. Ja. En populair bij voornamelijk jongeren, de kapsalon. Nou, voornamelijk dronken mensen. Vooral, ja. vooral mensen met honger. Ja. Ja, goed. dankjewel Bram. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dankjewel, jij ook. Dag. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden. Maar ook met nieuwe vragen. Want we hebben eigenlijk nog niet eens zoveel vragen behandeld... als normaal in het programma. Dus wel vooral als je nog rondloopt met een vraag... die je voor wilt leggen aan uh, het luisterpubliek van Radio 1. 0800-1121. Arie? Goedemorgen, Harry. Hallo, ben je onderweg naar de trein? Ja, weer onderweg naar de trein, dat klopt. Moet je zo gaan rijden? Ja, vijf uur moet ik starten, dus we moeten het niet te lang houden. Oh nee, want ik wil vooral geen vertraging op mijn geweten hebben natuurlijk. Nee, dat bedoel ik. En dan krijgen de goederen treinen weer de stoot. Nou, maar zeg, eens, zeg, zeg waar je over belde dan? Ja, en toen ik dat over die paranormale ja, kloplijn uh, hoorde... Ja. Toen kwam bij mij eigenlijk de vraag... waar komt eigenlijk de uitdrukking slapend rijk? Uh, je wordt er slapend rijk van. Ja, maar dat is toch niet echt een hele ingewikkelde uitdrukking? Nou, nee, het is niet een ingewikkelde uitdrukking. Maar zou die door SBS6 uitgevonden zijn? Wat zeg je? Zou die uitdrukking door SBS 6 uitgepoten? Uh, ja, ja, ja, ja, door de mensen achter Astro TV. Die, uh... ja. maar ik vraag me af of die er nou zo rijk van worden uiteindelijk. Toch? Nou ja, moet 9, uh, wat was het? 90 cent per minuut? Maar 60? Ja, het schoot wel lekker op, ja. inderdaad. Ik merkte wel dat het uh, ja. zelfs met het wachten al uh, heel erg uh, heel erg snel ging. Ja, vele kleintjes maken nog groter. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Zeg, en uh, Arie, Arie, als goederentreinmachinist, word, uh, word je dan een beetje rijk? Uh, dat hangt ervan af. <laughs> als, je, als je maar lang genoeg bij een bedrijf weet, uh, blijft werken... Dan, uh, ja, dan is het niet slecht betaald, lijkt het zo oh. oh, en hoe lang moet je dan ongeveer bij een bedrijf werken? Nou, ik denk dat ik me... 25 jaar wel zo'n beetje aan mijn uh, topsalaris uh, zat van een bedrijf. Oké, okay, dus ik moet... Maar, maar, maar, goed, maar goed, als goedere treinmachinist, hoe noem ik je, kan uh, veel verdienen, want er is uh, ja, veel werk. En uh, bij sommige bedrijven, als je uh, heel veel huren maakt, dan uh, heb je echt een uh, topsalaris. Oh, dat klinkt goed, goed, zeg. Ja, mag ik zo zeggen. Nou, het is je gegund. Rij voorzichtig, hou je veilig, Ari. Dank je. Dag. Doei. Doei. Als ik toch eens rijk was. Ja, dier, dier, dier, dier, dier, dier, dier, dom. Alle dagen biddy, biddy, bom. Als ik toch eens rijk zou zijn. Niet zo hard bewerken. Ja, dier, dier, dier, dier, dier, dier, dom. Was ik maar een pitsie, pitsie rijk. Dijdel, didel, dijdel, dijdel, dom. Ik bouwde rond een huis met zeven kamers, vloeren bedekt met dik tapijt. Een glazen koepel dat voor een zee van licht. Drie mooie trappen waarvan van naar het dak, het tweede naar beneden leidt. De derde dient alleen maar voor het gezicht. Dan zouden op mijn ertekippen de kippen en ganzen zingen in deze pauwendoor. Snaatrent, kachelt, hakken zo hard als het kan. En al dat dat klonk als trompetten in je oor. Dan wisten ze daar woonde een schatrijk man. Als ik toch eens rijk was, ja, duur, duur, duur, duur, duur, duur, ja, ja, ja, dagen ja, ja, ja, als ik toch eens ja, ja, zijn ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, duur, duur, duur, duur, dom was ik maar een ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, en met een dubbele onderkin koken, bakken, al wat haar begeert, Ik zie haar trots als een pauw al wandelen door de straten. Hoi, heeft het mensen naar haar zin? Als het hele huis En de elite van de stad komt mij mee, mee om raad als een Salomo zo wijs. Alsjeblieft, red, heb je heel veel dank, reddewje. De rabijn stelt ook uw oordeel zeer op prijs. Laruri, laruri, raro. Ra. Maar het maakt niets uit wat ik antwoord. Of het me goed is of ernaast. Ben je rijk, dan ben je een profeet. Als ik ooit rijk zou worden, bracht ik het liefst mijn tijd in de synagoge door. En kreeg misschien een plaats bij de oostermuur. En ik besprak met de geleerden het heilig boek. Ja, dat stel ik me zo voor. Dat werd mijn uitverkoren. Als ik toch eens rijk was, ja, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, Als die, die, eens rijk zou zijn, niet zo hard te werken, ja, die, die, die, die, die, die, die, Heer, u schiep de tijger en het hert. U bepaalde wie en wat ik werd. Maak ik van uw hemel een woestijn. Als, als ik toch eens rijk voor zijn. Lex Goudsmit uit de musical Anna Tefka, wat me weer doet denken aan het hondje waar we het over hadden in de uitzending dat Tefka heette en dat dus inmiddels gevonden is, is weer helemaal terecht. En het liedje was natuurlijk als ik toch eens rijk was naar aanleiding van de vraag van Arie van Zojuist. Um, waar komt de uitdrukking slapend rijk worden uh, vandaan? Waar vindt hij zijn oorsprong? 0800 1121. Kun je bellen met een antwoord? Ook als je weet uh, waarom het haar van de ene persoon sneller groeit dan dat van de ander, of de vraag van meneer Schellikas waarop die op één bepaalde radio uh, ontvangt hij een, uh, een zender uit Bulgarije, beter dan de lokale zenders. En hij vraagt zich af hoe dat kan. Jap wil weten of schapen kunnen overleden... als ze niet regelmatig geschoren worden. En Martin die vroeg zich dus af of een vioolstrijkstok... ook met iets anders gemaakt kan worden dan paardenhaar. 0800 1121. Richard, goedenacht. Oh, oh, ha hallo. Hallo? Hey. hey. Uh, goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, ten eerste wil ik even zeggen dat ik uh, met heel veel plezier naar jouw radioprogramma luister. Dankjewel. Um, en over die schapen. Um, volgens mij is het schaapscheren uitgevonden omdat mensen um, ja, gewoon bold nodig hadden vroeger. Ja, dat denk ik ook. Dat wij in de eerste instantie dachten van... Goh, wat zit er een hoop lekker warme spul op zo'n schaap. Laten we het eraf halen. En dat we de mazzel hadden dat het weer aangroeide. Ja. Denk ik. En op een gegeven moment... Ik bedoel, zo'n schaap... Het is niet zo dat, dat haar maar blijft groeien. En, en, en dat je op een gegeven moment... zo'n hele grote knot wol krijgt. Op ja. ja dat, nou ja, dat beeld krijg ik ook een beetje. Het is een enorme bolle schaap. Ja, maar volgens mij is het ook gewoon zo. En het stopt dan gewoon echt wel met groei hoor. Als het, als het er niet afgeschoren wordt. En mensen hebben dat gewoon verzonnen dat ze sowieso hadden van... hé, hey, uh, we halen wat eraf... en dan kunnen wij ons mee kleden. Ja, ja. Maar en goed, het is niet de... zo dat we ze redden... door ze te scheren. Nee hoor, absoluut niet. Nee. Want, uh, ja, nou, oké, okay, we redden ze wel... want er zit af en toe een hoop poep in. En, uh, uh, ja, het is, het is wel fijner voor ze. Ja, ja dat lijkt me ook wel. Ja. Maar en, uh, over dat kapsalon... ik ja. geloof die meneer uit Rotterdam... Ja, die geloof ik ook. Dat is goed dat je ja, het even zegt. Bram Willems. En waar kom jij vandaan, Richard? Uh, Amsterdam. En daar heb je het ook, toch? Ja, je hebt het overal. Amsterdam, ja, want ik kreeg alweer mail in Middelburg. Ook, het, uh, ook verkrijgbaar, de kapsalon in de, in de snackparts. Wel grappig. Ja, maar iedereen zegt dat het daar vandaan komt, hè? Ja, maar dat is, dat is toch heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Alsof, ja, alsof nee, ik nee. nu zeg maar het broodje Nachtzuster introduceer en iedereen ja, in ja, Nederland. Dat, dat, dat zou je echt moeten doen. Van, wat, wat voor broodje eet je nu zeg maar terwijl je uh, naar Nachtzusters zit te laten? Ja, ik kan natuurlijk niet eten en praten tegelijk. Maar ik bedoel. ik. Maar jij? Ik, ja. Nu naar jou zit te luisteren en wat voor broodjes ze nu aan het maken zijn. Ja, misschien dat we dan bakker Johan even in moeten schakelen... voor een bijzonder croissantje of een worstenbroodje. Daar is die expert in. Ja, dat zou kunnen. Maar weet je, ik ben zelf kok. Ik, ik zou iets creatiever doen. <laughs> hmm, ja, ik ben zo bang dat ik dan het broodje na nachtzuster probeer te introduceren... en dat het heel sneu maar op één plek in Nederland verkocht wordt. Ja, nou nee, goed. Maar, dat is een beetje ja, verdrietig. Ik zou, uh, wat ik altijd heel erg lekker vind, is uh, als je... Bijvoorbeeld champions in huis heb of zo. En dan met, met, met speckies en dingetjes, en dan op een broodje en Vrij mager. en nou, goed. Ik krijg een beetje honger. <lacht> <lacht> nou ja, ik, uh, ik denk er nog even over na. Voorlopig hou ik me maar gewoon eventjes bij mijn eigen leest en uh, doen we maar gewoon vragen en antwoorden. Ja, nee, dat is hartstikke goed. Maar ja. uh, wat over die schapen betreft, betreft uh, ja. Dan denk ik dat, uh, dat we allebei op dezelfde lijn zitten. Hartstikke goed, dankjewel, hè? Oké, okay, is goed. Goedienacht. Ja, oké, okay, doei. Hoi, 0800-1121. Ronald. Goedemorgen, Ronald Beskus. Hallo, Ronald uit Enschede. Goeiedag. Zeg uh, het Ik wil dus. even zeggen: een broodje Kapsalon uh, heb ik gehoord dat het ook uit Den Haag komt. Mhm. Mm en dat heb ik ergens gelezen of op tv gehoord. Ja. Yeah. Dat heeft volgens mij ook te maken met uh, van de zomer dat de schapen uh, anders uh, ja, onverveerd raken, zeg maar. Wat raken en, ze? Ja, dan krijgen ze het te warm uh, op, op een of andere manier. Nou, daarom wordt het uh, eraf geschoren. Ja, maar, maar, maar de vraag is eigenlijk, sterven ze ook uit als we ze niet scheren? Oh, nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Nee, dat denk ik niet. Nee. En, en ik had zelf nog een vraag, um, ja. ik wil graag weten van mensen die uh, elektrisch sigaret roken, ja. welke het beste is en, uh, ja, even welke het beste is. Ja, dat is natuurlijk een beetje reclame, hè? daar krijg ik problemen mee. Oké, okay. oh, dat is jammer, want uh, ik word wel spannend om die in te kopen en... Uh, Kijk, uh, ik weet zo niet welke ik moet kopen, omdat het software te maken is. Nou ja, we kunnen natuurlijk gewoon vergelijkend waar onderzoek doen. Dus als we er nou een heleboel uh, inhoudelijk redactioneel behandelen, dan mag het, geloof ik. Dus dan moeten er even uh, ja, mensen bellen die ervaring hebben met uh, elektrische sigaretten. En dan doen we de goede en de slechte ervaringen. Dan ja, doen we het goed. zo. Ja? Ja. Oké, okay. hé hey, Ronald. Ja. Succes hè, met stoppen met roken dan. Ja, bedankt. Oké, okay, hoi. Okay, doei doei. 0801121. Marianne. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ik wou even vragen aan de mensen. Ja. Als, als je loopt over straat, zo waar geen stoep is, dan moet je links van de straat lopen tegen de auto's in. Mm -hmm. En dat is veilig. Ja. Maar ga ik met de fiets, dan moet ik rechts. Ja. Dus dan moet ik maar afwachten of die auto achter mij, mij ziet. Ja. Nou, laatst ging dat hier dus fout in Wellerlooi. En vanaf die tijd fiets ik gewoon links tegen het verkeer in. En hoe bevalt ik... dat, Marianne? Ja, raar. Ja. Maar, wel, maar wel voor mijn eigen gevoel slimmer. En ik denk, waarom doen we dat niet? En dan gewoon ook rood voorplaatje, voorplaatje aan de voorkant. Ja. Als het donker wordt, dat ze je dus aan de voorkant zien. Ja. Dan heb je als fietser nog altijd de keus: ik ga even van de straat af, of niet? En dan, heb je het in, dan kan je het gewoon aanzien komen. En als je dan als automobilist s'nachts uh, de weg op gaat. Dan ja, kom, je, kom je opeens twintig rode lichtjes tegen op, het, op, op, de, op de weg. Ja, ja heel veilig. Ja, allemaal. Ja, en die voetgangers dan? Ook. Ook. Allemaal tegen, het verkeer, tegen de auto's inlopen. Ik, ik hoop dat je geen ambities hebt voor het ministerie van uh, Verkeer en uh, Waterstaat. en uh, bestaat Nee, op nee, nee, nee. Ik fiets liever hier in Wellerlooi. Oh ja. Ik weet het niet, Marianne. Het klinkt niet heel veilig, maar misschien dat mensen met meer verstand van verkeerszaken even willen bellen naar 0800. Nou ja, 192. ik fiets veel. Op, op, ik fiets veel buiten ja. waar geen fietspaden zijn. En je moet altijd, als je fietst dan moet je altijd maar afwachten of die tractor of die auto je gezin heeft. Maar wat ik nou... dus dat vind, vind ik raar. Nou ja, ik bedoel, het, de, het, als, het, als, het, als het zeg maar niet donker is, dan zou je ervan uit kunnen gaan dat alle mensen op dezelfde weg dat je die ziet. En als het wel donker is, dan heb jij toch hoop ik hele goede verlichting op je fiets, Marianne. Ja, maar toch zien niet alle automobilisten de fietsen. Dat is gewoon waar. Die, die, die zijn met andere dingen bezig. En als fietser ben je gewoon zeer kwetsbaar. Ja. Dus ik fiets voor het links. Nou, het is ook een eeuwigdurende haatliefdeverhouding tussen mensen met auto's en mensen met fietsen, heb ik het idee hoor. Net als dat vrachtwagens en personenauto's altijd toch weer een hele hoop onbegrip is. En dat er dan ook weer, uh, ja, inderdaad, tussen fietsers en automobilisten onbegrip is. is toch ook allemaal wat, hè? Ja, oké, okay, maar een auto gaat zoveel harder als een fiets. Dus als fiets heb je weinig bij te hè, bij te zetten. Dus ik, ik ik heb zo heb ik het overzicht. Het is even raar, maar het voelt goed. Oké. Okay. Nou, ik, ik, ik vraag mensen me met verstand van uh, verkeerssituaties ja. om even te bellen. 0800-1121. Ja. Dankjewel, Marianne. Heel even een overzichtje hoor. Remco van Schelle die laat weten dat in Vlissingen ook het, uh, de Kapsalon wordt verkocht. Ellie zegt in Hilversum wordt die ook verkocht. Mark Geldof die zegt dus in Middelburg. Evelien Smeets die laat weten dat het, uh, het is echt waar in Limburg. Het is dus in echt, in Susteren, in Sittard, Geleen, Weert, Wessem, Roermond in Limburg. In Limburg kun je hem in bijna iedere swarma-tent gewoon bestellen. Echt, dat vind ik toch wel heel erg mooi. In Haarlem is die ook te krijgen. Laat uh, even kijken. MRT. MRT, een mooie naam. Ja, even kijken. Bijna overal veel plaatsen. Ja, nou, dat is, uh, inderdaad. Curaçao. Je kunt gewoon Kapsalon bestellen, ook op Curaçao. Wauw, dat is toch ook weer leuk om te weten. 0800 1121 voor vragen en voor antwoorden. Of voor de melding dat ook in jouw woonplaats de Kapsalon verkrijgbaar is. Uh, Eileen, e e Eileen, e hallo uh, met wie? Ja, hallo met Eileen. Eileen, ja, sorry, ik vind dat een moeilijke ja, naam om I uit he te spreken. Okay. Ja. Nou, um, het gaat over padden. Oh, kijk. Je hebt gehoord ja. van de paddentrek. Ja. Uh, die begint in februari. Heb je ja. gevonden op internet. En ja. uh, die gaat door een paar maanden. Maar... Uh, die beestjes die maken dus allemaal kleine padjes. Ja. En daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Die kleine padjes... Die uh, springen overal op de weg. Mm -hmm. En uh, Ik werk in een bedrijf... Uh, wat net verhuisd is... Naar een hele mooie landelijke omgeving. En... Uh, ik vind constant elke dag een paar padjes van 1 centimeter of twee centimeter groot... Yeah. die worden doodgereden of platgetrapt. Dus ik heb er een paar in mijn eigen tuin neergezet. Yeah. Maar nou uh, wilde mijn vriend, die wilde er ook eentje... en die, die, die, die dacht van nou, ik ga het niet in mijn tuin neerzetten, want daar loop ik doorheen. Hoe moet ik hem verzorgen? Heeft iemand een idee van... Hoe moet je kleine padjes verzorgen? Oh jee. Ja. ja. Twee centimeter, centimeter, heel schattig. Ja. Maar ik heb wel op internet opgezocht. Nou, ja, katten die uh, uh, uh, eten ze op en grote spinnen ook. Ja. Oh. Nou, vreselijk. Ja. Nou. Ja, dus waarom trekken we ons het lot van de kleine pad niet wat meer aan? En uh, wat kun jij doen om beter voor de padjes te zorgen? Ja. Hoe moet dat? Ik, ik vind het een prachtig onderwerp. 0800 1121. Ik, uh, ik ga op zoek naar antwoorden, Aileen. Oké, okay, heel fijn. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Goeienacht. Doei, doei. Ach, wat een dierenliefde weer. Zo even voor vijf op Radio 1. Mooi om te horen. Blijf bellen met vragen en met antwoorden. En zorg voor de pad 0800 1121. Nachtzuster. Een programma van Max.